Een passagierstrein botste daardoor met een snelheid van 80 km per uur op een stilstaande goederentrein. De twee doden zijn medewerkers van spoorbedrijf Amtrak. Meer dan 100 inzittenden raakten gewond, van wie enkele er slecht aan toe zijn. Het was voor Amtrak het vierde dodelijke ongeluk in twee maanden tijd. De Tweede Kamer staat achter het besluit van het kabinet om in te grijpen op Sint Eustatius. In een debat met staatssecretaris Knops werd duidelijk dat de partijen geen andere uitweg zien dan het bestuur van het eiland tijdelijk te ontbinden. Er is volgens Knops sprake van wetteloosheid, financieel wanbeheer, willekeur en het nastreven van persoonlijke macht. Daarom gaat een regeringscommissaris orde op zaken stellen op Sint Eustatius.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 Tante P. is de titel van de nieuwe solovoorstelling van Pepijn Schoneveld. Die is hier uh, zometeen te gast in de rubriek Open Kaart. En we bespreken de film Free Billboards Outside Ebbing, Missouri. De favoriet van de critici, de favoriet van de juries en de prijsuitreikende instanties. Maar wat vond uh, de man op de straat of de vrouw op de bank of... Uh, nou ja, wie dan ook eigenlijk de, de niet-professionele filmkijker. Dat hoort u zometeen. En de Vlaamse schrijver Roderick Six zal deze week elke nacht... een verhaal maken bij de dag die uh, is verstreken. Twee romans geschreven tot nu toe. Vloed en uh, zijn boek uh, De Val. En hij heeft ook samen met Thomas Blondal... droef uh, overleden in 2013 veel te vroeg... een boek gemaakt dat heet De Boekendokter. Deze week dus elke nacht een verhaal van zijn hand. Roderick Six, nacht. Goeienacht. Een lange week voor de boeg. Vier dagen lang elke nacht een uh, verhaal bij de voorbije dag. Ik uh, ben benieuwd wat uh, het eerste verhaal wordt. Ja, ik, heb het, uh, ik wil het nog eens over uh, de dood van Menno Wichman hebben. Dat uh, blijft toch hangen, vind ik. Ja, zeker. Dat, uh, dat uh, schoot dit weekend uh, meerdere malen door mijn uh, gedachten ook. Mm -hmm. Ja, ik merkte dat. Uh, ik, ik hoorde het nieuws van uh, Oscar, Oscar van Gelderen. Die waarschijnlijk ook bij jullie in de studio zit deze avond. En um, ja, het, het sloeg wel een beetje in als een bom. Dus ik wou het er zeker nog eens over hebben. Want dode mensen worden zo snel vergeten. Ja, nee, Oscar die komt later deze week nog. Die is er nu niet. Uh -huh. maar, uh, okay. maar goed, hij vertelde jou het nieuws. En ja. Uh, het, ja, het zou mijn liefding waard zijn als Menno niet vergeten wordt. Dus ik ben blij dat je er een uh, verhaal over hebt gemaakt. Ga je gang. Oké, okay, dankjewel. Lieve Menno, weet je nog die avond dat we mochten voordragen in Ardoje... in een klein geheugd diep in het donkere West-Vlaanderen... in een zacht verlichte kapel, enkel omringd door weilanden en de adem van de nacht? Na de verzen en het applaus, ergens loeide een bronstige koe... werden we ondergebracht in een zakenhotel op een industrieterrein... Op een nachtportier na waren we de enige gasten. Het was weekend en de economie lag plat. En we slenterden door de verlaten gangen en roofden een laatste fles rode wijn uit de onbewaakte bar. Je praatte over je zieke moeder. En ik vertelde, ik, en ik vertelde je hoe zeer ik van Legioen had genoten en hoe jaloers ik was op die titel. Op je regels, bevolkt met demonen. Je zweeg minzaam. Lieve Menno, ik herinner me nog die legendarische nacht in Café Schiller... waar ik me niets meer van herinner. En lieve Menno, ik herinner me nog de laatste keer dat ik je zag... op een diner in het Gouden Paleis van onze uitgever My Spijker. De dresscode was blauw, maar dat had ik netjes genegeerd. Gelukkig droeg jij ook een zwart pak... want het leven is rauw en alles wordt as. Lieve Menno, ga nu maar... Voor de laatste keer langs de grachten, voor de laatste keer de eindeloze nacht. En vaarwel, lieve Menno, vaarwel. Bij de dood van een uh, gevierd dichter uh, die vorige week uh, de, het uh, leven verliet. Roderick Six, dank je wel voor dit uh, verhaal over, uh, over Menno Wigman. Oké, okay, dank je wel. Ik zie uit naar de week en uh, ik spreek je morgen weer. Oké, okay, fijne nacht. Goeienacht. A promise of a child In it's mother's heart Worth more to me than a thousand of you. About you, but I'm sad Mayfield uit uh, Volendam. Hij uh, leek even klaar met de muziek, maar na een paar jaar stilte maakte hij egomaniak. En daarvan uh, kwam dit nummer I Wish This Was About You. De rubriek heet de Open Kaart 150 vragen over werk en leven. En de gast is acteur en cabaretier Pepijn Schoneveld. Hij heeft een uh, nieuwe voorstelling, een solo voorstelling Stante Pede... dit weekend in première gegaan. En het gaat onder meer over uh, onze tijdgeest. Alles moet nu en wel meteen. Welkom, uh, Pepijn. Dank je wel. Leuk om hier te zijn. Ja, nou, dank je wel. Leuk dat je wilde komen. Ja, zeker. Dat, uh, dat thema, stand te peden, ja. alles nu, alles uh, moet gebeuren. Ja. Het geduld is weg. Ja. Wanneer begon dat thema bij jou te dagen? Nou, dat, was ooit het, dat is nu niet meer het thema van de voorstelling. Dit, dit, dit tekstje komt uit van de flyer. En die moest ik maken anderhalf jaar geleden... voordat ik überhaupt een idee had wat ik ging maken. Toen stond je al geprogrammeerd, maar je had de tekst nog niet al. Exact. En, en toen, toen ik... dacht je, dit, dit zou wel eens een, nou ja, een mooie leider kunnen ja, zijn. Ja, toen vond ik stand gewoon een heel mooi agaïs woord. Is ook heel mooi. En toen dacht ik... Uh, en ik, ik had al wel het idee dat ik het over het nu wilde hebben. Dus uh, de, de zoektocht naar het nu. Uh, dus toen dacht ik, nou, stand is nu. Alleen, ja, dat is niet nu in de zin van het nu, dit moment. Maar nu. Oh, dit zei ik veel te hard misschien, maar nee. uh, um, uh, dus, En toen had ik dat tekst geschreven over alles moet nu zo snel mogelijk. Terwijl nu, nu, is, nu? nu is het thema van de voorstelling mijn zoektocht naar het nu. Uh, en eigenlijk hoe je rust in je hoofd krijgt. En hoe je ervoor zorgt dat alle uh, gedachten, schreeuwende gedachten in je hoofd, hoe je die een beetje stil krijgt. Zodat je in het nu kan zijn. Maar over in het nu in het zijn gesproken, ja. dan, dan sta je dus geboekt door wat zal het zijn: 48 theaters in alle hoeken van het land. Ja. Die hebben jou dan geboekt voor, uh, voor mooie grote zalen. Ja. Oh. En, en je in de folder gezet met een foto en een ja. tekstje. En jij hebt nog geen letter op papier. Maar dat heeft iedereen die, uh, die een voorstelling maakt. Maar dat is, dat is gek Ja, dat is uh, crazy. Ja, maar dat, dat, daar, daar kan je al horendol van worden. Nou, zo'n tekstje schrijven is dan heel moeilijk. Want ja, wat ga je dan, wat ga je dan zeggen? Maar ook die voorstelling schrijven. Dat je halverwege denkt van ja, dit, dit wordt helemaal niet leuk, of ik heb het <lacht> nog niet. Of, of wat moet ik nu nee, nou? maar de, de, de, Nee, dat, ja, dat, hoort, dat hoort er dan een beetje bij. Maar dit schrijf je voordat je überhaupt nog uh, je voorstelling gaat maken. En dat is gekmakend. Terwijl uiteindelijk gaan zitten en nagaan denken over wat wil ik zeggen, wat vind ik interessant, wat vind ik ontroerend, waar wil ik het over hebben. Dat is heel leuk. Want dan ga je gewoon, dan mag je het wel, dit is gewoon. PR en dat is niet zo leuk. Nee, oké, okay, maar goed, dat moeten we ook niet te serieus nee, nemen. Niet, maar goed, nee. dat, dat was de gedachte. Dat was het, de gedachte, ja. Het, het werken in het nu. Ja. Uh, bij jou gaat het vaak ook over, over angst, over een ja. blik in jouw hoofd... over de, over de normaliteit, ja. over een blik op de wereld... waarin je je publiek meeneemt. Ja, zeker. Dat het uiteindelijk grappig wordt, maar ook, ook een beetje confronterend. Van ja... We leven we wel in dezelfde wereld? Kijk ik ook zo naar deze planeet? Nou, ik hoop dat mijn regisseur uh, en coach, uh, Raoul Heertje... Um, die me geholpen heeft, die zei... Uh, volgens mij net voordat ik in première ging, die zei... je moet vertellen hoe het is om Pepijn Schoneveld te zijn. En als je dat zo goed mogelijk doen, doet, ga ik me daarin herkennen. En dan wordt het ontroerend of grappig. En de gedachten die ik heb zijn best wel, best wel absurd, denk ik altijd. Maar als ik ze goed uitwerk, dan hoop ik toch dat mensen zich daarin herkennen. En dat ze denken, hé, hey, zo, zo denk ik ook. Uh, en, en, uh, en ik hoop dat ze daar dan troost uit halen en denken... oh, ik ben niet alleen in mijn, in mijn gekke, in mijn, in, mijn, in mijn hoofd... en in, mijn, in, in, mijn, in de gedachten die een mens heeft. En, en om dat te bereiken geef je ook best wel veel van jezelf prijs. Ja. Je vertelt over je angsten, ja. over, over je, je, je neuroses, ja. over je, ja, je vreemde eigenschappen. Ja. mijn ziektes. <laughs> bied eens een kijk in, jou, in jouw hoofd. Wat voor, wat voor angsten heb je allemaal? Uh, nou, Ik heb het in de voorstellingen heel erg over uh, angst aan zich. Ik ken gewoon het fenomeen angst heel goed. Maar als ik het echt over mijn, als ik letterlijk mijn angsten ga noemen, dat is niet zo interessant. Uh, uh, en de angsten die ik in deze voorstelling vertel, zijn meer hypochondrie uh, angsten uh, Maar ook gewoon, um, uh, de, voorstelling gaat gewoon de voorstelling opent bijvoorbeeld over dat ik erachter kwam dat je in de eerste zeven seconden heb je al een beeld van iemand. Uh, dat, is zo, dat schijnt zo te zijn. En ik kwam erachter dat mijn beeld altijd negatief is van mensen als ik ze net ontmoet. Dat eerste beeld, dan denk, denk je meteen iets naars. Ja, ja, vaak wel. En daar kwam ik achter. En, en dat, vond ik, dat vond ik een, een grappig gegeven. Uh, en ik hoop dat mensen dat herkennen: dat ze denken, hey dat heb ik ook wel eens. Dat je ook iemand tegenkomt en denkt: wat een uh, raar hoofd heeft die nou weer? Uh, en dan, dat is wel heel grappig, ja. <laughs> ja nou, je moet gewoon lachen, dat is, dat is fijn. Ja, ja, ik vind dat heel geestig dat je, dat je meteen een negatieve gedachte hebt. Ja, daar kwam ik. en dat iemand. is best eerlijk om dat toe te geven. En dat vind ik, vond ik ook best spannend om de eerste paar het te zeggen. Want mensen denken toch bij mij, oh, wat een lieve jongen. Maar dan heb ik toch waarschijnlijk toch nare gedachten te hebben. En, uh, um, dus, dus, dus daar heb ik het ook over, ja, inderdaad. Iedereen heeft nare gedachten volgens mij. Ja, maar niet iedereen spreekt ze hard op uit. En ik doe dat wel op het toneel. Dat is hopelijk een beetje het verschil. Voelen mensen zich ook schuldig als ze lachen daarom? Nou, ik zie soms wel mensen... Uh, en dat vind ik heel leuk als mensen lachen van... oh, deze jongen, oh ik heb, ik heb dit ook, maar ik ga niet zo ver als hij. Dat vind ik een leuke reactie. Als, me, als ik mensen elkaar aan zie kijken en denken: dit is hij, is gek. Dat nu nu is hij leuk. me kwijt. Dat is een, nou, nu, nu, zo, nou, nu is hij me kwijt inderdaad in de zin van: zo ver ga ik niet. Maar de eerste paar schakeltjes van gedachten, die herken ik wel. Alleen hij gaat net iets verder. En dan wordt het grappig en dan wordt het ontroerend, hopelijk. We kennen je ook als acteur in heel veel films en series en ja. andere programma's. Wat was er eerst eigenlijk? Het, het acteren of, of het echt maken van, van eigen voorstellingen van het cabaret? Oh, wat een goede vraag. Um, uh, ik zat op de toneelschool natuurlijk, dus daar leerde ik eerst acteur zijn. En het maken kwam in mijn tweede jaar, mocht ik zeven minuten maken. Uh, en dat had ik toen met Jeroen Woe gedaan, van, van Alain en Woe, dat vond ik heel leuk. En toen dacht ik, hé, hey, dit... Nu mag ik, nu mag ik even zeggen wat ik van de dingen vind. Uh, en dan in de klas zat ik een beetje in een hoekje, zo een beetje te kijken. En, en toen mocht ik ineens zeggen wat ik van de, hoe ik erover dacht en wat ik meemaakte. Dat vond ik heel leuk eigenlijk. Om gewoon op, een, op, een, op de planken te staan en dus gewoon je visie op de wereld ja, te nu, geven. Nu ben, zo voelt het altijd. Nu ben ik even aan het woord mensen. Nu is het even mijn tijd. Zo voelt het een beetje altijd, ja. En dan moet je ook wel weten wat je, wat je erover vindt. Ja, als je die tijd hebt. Ja, en dat, dat, is, dat is schrijven. Dat is gaan zitten, nadenken, dieper gaan. En daar heb ik. Raoul heeft me daar heel erg in geholpen. Die zei: ga verder. Want dan kwam ik bij hem en dan zei ik: hé, hey, het is grappig. De eerste zeven seconden denk ik negatief. Die zei: oké, okay, dat is een leuke gedachte. Ga daar eens op door. Maar hoe denk je dat mensen over jou denken? Of wat voor consequenties heeft dat? Ga je in op die gedachten of niet? Ga daar eens over door. En dat heeft hij heel erg met mij gedaan. Waardoor het nog dieper gaat, zeg maar. En nog herkenbaarder, hopelijk. Zullen we beginnen met uh, ja, de, vraag, de, de, de, kaarten. de kaarten? Wil, wil je een, een vraag trekken, alsjeblieft? Ja. Oh, god. Uh, wat waardeer je in je vrienden? Mm, dat ze uh, eerlijk zijn. Dus dat ze je... Dat ze ook, ik heb ook vaak vrienden die zeggen... Nu ga je te ver. En dat is heel fijn. Nu Als moet vrienden, je klappen. Nu, nu, nu is het niet meer leuk. Of... of of uh, ik ga je nu stopzetten. Of, of gewoon dat je, kritisch, dat, dat je kritisch durft te zijn. Dat waardeer ik in mijn vrienden. Maar niet te veel toch? Ik bedoel, het moet niet de basis van je vriendschap worden... dat je op vrijdagavond elkaar gaat bekritiseren. Nee, zeker niet. Maar ik denk wel dat mensen van mijn leeftijd... moeite hebben met tegen kritiek te kunnen. Uh, en ook het moeilijk vinden om kritiek uh, real life te uiten. Uh, en ik waardeer het heel erg als mijn vrienden dat toch doen. Uh, dat vind ik een groot goed in deze tijd: dat mensen ook kritiek durven uit op elkaar. Dat is ook een teken dat ze het serieus nemen en dat ze zich veilig voelen. Ja, en dat het ook kan. Ja, ja. ja binnen, binnen die vriendschap. Dat vind ik, dat waardeer ik uh, aan mijn vrienden. Ja. Ja. Neem nog een kaart. Nog een kaart. Een blauwe. <lacht> op welke vraag had je eigenlijk gehoopt? Um, nou, ik zag net deze: om wie moet je lachen? Oh ja. Die vond ik wel leuk. Ja, die kan je ook pakken. Ja, um, maar op welke vraag had je eigenlijk gehoopt? Um, uh, om wie moet je eigenlijk lachen? Had ik die gehoopt? Ik zag hem net staan toen dacht ik, dat is een leuke vraag. Ja, maar om wie moet je dan lachen? Ik moet heel hard lachen om Simon Amstel. Oh, dan ken ik hem weer niet. Ja, dat is een hele goede Engelse comedian is dat. Ik moet heel erg lachen om mijn beste vriend, Kevin Hassing. Daar ja? moet ik heel hard om lachen, Ja. En tot, tot vervelend toe voor andere mensen die er omheen zijn. Ja. Want die vinden het dan niet zo leuk. Jij... Ja, ja, Laat zijn mijn zus, jullie doen een soort... Ik weet niet of ik het nu goed zeg. Maar Surinamers schijnen zo verhalen aan elkaar te vertellen. En dan heel tory maken, heet dat zo. Ja. Uh, uh, het, en dan heel hard om lachen. En het heel erg overdrijven. Dat doen wij heel erg met z'n tweeën. Dus heel hard, uh, heel hard om elkaar... Wij moeten heel hard om elkaar lachen. En dat vinden mensen heel vervelend om ons heen. Maar ik ken zijn humor gewoon heel goed. We hebben echt dezelfde humor. Leuk. Ja. Nou, laten we nog, nog zo'n vraag ertussen okay. uh, uitpekken. Uh, kun je goed afscheid nemen? Nee, absoluut niet. Helemaal niet? Nee. Nee, zeker niet. Ik zei vandaag nog tegen iemand: waarom blijft niet alles zoals het is? Waarom, mijn zus is sinds kort verhuisd. Mijn, mijn neefje en mijn nichtje. En die woont nu hier om de hoek en niet meer in Amsterdam. En dat, ik kan daar niet tegen. Waarom blijft niet alles zoals het is? Dat zit ook een beetje in mijn voorstelling. Waarom veranderen dingen? Ik hou niet van onzekerheid. Dus ik kan zeker heel slecht afscheid nemen, ja. Volgens mij houdt niemand daar echt van, van verandering, toch? Ik ken maar weinig mensen die dat met veel enthousiasme omarmen. Nou, er zijn kijken. toch mensen die zo reizen en zo... en die, die dat lekker en die veel verhuizen... en nieuwe mensen willen ontmoeten... En, uh... Dat soort mensen heb je toch? Ja, ja, ja, ja, dat is waar. Dat heb je wel. Maar, maar meestal, als, als uh, een manager in een bedrijf komt zeggen... we gaan het anders doen, dan, dan, ja. uh, dan springt iedereen in nou, een uh, houding. Ik zag ooit de voorstelling van Miga Wertheim. Daar kan ik ook heel hard om lachen. Ja. En die had ooit een hele mooie voorstelling waarin hij zei... een mens is uh, uh, ongelukkig omdat altijd iedere dag hetzelfde... dezelfde routine is. Uh, uh, maar hij ook verandering wil. En die twee dingen gaan niet samen. En toen zei hij, het zou mooi zijn als je een keer iets... Nog een keer meemaakt, maar net anders. Dan ben je gelukkig. En in zijn voorstelling maakt hij dan een loop... waarin hij exact hetzelfde doet, maar net iets anders. En dat vond ik heel mooi. En Variatie dat gaat binnen, binnen, binnen de herhaling. Binnen de routine, ja. Ik hoop, dat, ik hoop dat hij dat bedoelde met die voorstelling. Maar dat is wat ik eruit op maakte. En dat vond ik heel mooi. Dat is ook een mooie gedachte trouwens. Ja, ja daar heeft hij een voorstelling over gemaakt. Ja, dat is heel goed. Pak nog een kaart. Waarvan heb je spijt? Oh, god. Oh. Eh... Uh. Ja, ik heb te vroeg meegedaan aan het Leids Cabaret Festival. Daar heb ik echt spijt van. Want je kan maar één keer meedoen daaraan. Ja. En toen was, was je er eigenlijk nog niet klaar ik voor. Ik was dertien, zoiets. Echt waar? Nee, ik was, ik was, <laughs> ik was 24. Maar veel te jong, ja. Daar kan ik echt spijt van hebben, ja. Ja, ik zie nu mensen om me heen die... die ik denk, ik zei laatst tegen iemand, ik denk dat ik nu... Van een jaar geleden was ik er klaar voor geweest. Terwijl ik heb in 2014 meegedaan. Ja, veel te je hebt het hele festival toch niet nodig, joh? Jawel. Ja? Ja. Waarom dan? Ja, gewoon, dan zien mensen je en dan, dan, dan, dan heb je, krijg je een impassariat en zo. Ja, mensen zien je wel, komt wel goed. Ja. Ze horen me nu, niemand ziet me nu. Jij zit me aan te kijken, maar ja, nu dat is, is waar, niemand maar, me hoor. Nee, maar goed, het ja, festival is heel leuk hoor, met, met alle sympathie voor, dat, uh, voor die club. Maar, maar dat is toch niet echt fundamenteel nee, voor je lopen Nee, zijn gewoon teringlijden. Ik heb geen idee. Nee, ik, ik weet het niet. Nee, daar heb ik echt twijfels van. Ja, ik, omdat je, daar moet je klaar. Ja, dat is je eerste stap die je zet in de. Hoe ver kwam je toen? Ik stond in de finale. Met Omar Adaf en Arnoud van der Bossen. Ken je die? Nee. Nou, daar dan, dan zie je daar Dan gaan, gaan we. we al. Dan ga je al. Nou, zie je. Heb je niet <laughs> nodig. Trek nog een kaart. Ja. Wat is de mooiste plek op aarde? Oh. Um. Oh, wat moeilijk. De mooiste plek op aarde. Uh, dat weet ik echt niet. De mooiste plek op aarde. Maar je weet toch een plek waar, waar, waarvan je denkt, oh, dat is het paradijs? En, en... Nou, ik ben in Tsjechië uh, in zo'n... Ja, ik weet niet eens hoe het heet. Gênant. Uh, dat, is, uh, dat is een waterval. Uh, uh, daar heb je allemaal watervallen. Dat vond ik heel mooi. Dat is ook mooi. Wat is de mooiste plek op aarde. Dat was heel mooi, ja. Dat, maar ik weet helemaal niet meer hoe het heet. Maar toen, ik weet wel dat ik daar was. En dat was is een natuurgebied met allemaal uh, natuurlijke watervallen. En uh, ik liep daar rond met wat vrienden. En toen dus had ik zo de natuur. En toen voelde ik, hier komen we vandaan. Snap je wat ik bedoel? Toen dacht ik, dit is hoe het hoort te zijn. We horen maar niet in flatgebouwen te Wij zitten. Wij komen uit de natuur bedoel Wij je? komen uit de natuur. Dat is wat ik daar voelde. Eh... Uh, het was gewoon ja, je echt midden in de natuur, watervallen, echt echt idyllisch. En je zag vissen zwemmen en zo. Toen dacht ik ja, dit is hier hier ben je, eigenlijk zijn we hier voor gemaakt. Er stond een vriend naast me die stond foto's te maken en het op Twitter te zetten. Toen dacht ik oh ja, dit is wat gebeurt. We zijn te ver doorgeëvalueerd. Ja, absoluut. Ja. Ik ja. ik ik vind de natuur wel mooi, maar ik heb altijd dacht dan denk ik ja, ik ben toch echt een stadsmens. Oh ja? Ja, dan, dan, dan zie ik zo'n bos en dan zie ik zo'n hertje. En dan denk ik, goh, ja, leuk, even een espresso halen. oh nee, dat kan hier niet. oh ja? Weet je, ja, ik, ben, ik ben echt verstedelijkt. Ja, jij hebt wel, jij hebt wel die slag, die evolutieslag, heb ja. jij wel gemaakt. Ja, iets te ver zelfs. Ja. Nou, ik, heb, ik hou ook van de stad, hoor. Ik hou ook, ook wel van de drukte. Maar ik, kom uit, ik, kom, ik ben opgegroeid in Twello, tussen, in de weilanden. Oh, ja. Dus ja, dat blijft. Dus je ja. blijft toch altijd wel van de natuur houden, denk ik, ja. We gaan nog een, ja, nog kaart? een kaart trekken. Welk moment zou je willen herbeleven? Nou, niet de finale van het Leids Festival... maar wel... Um, uh, welk moment zou je willen herbeleven? Uh, ik, de toneelschool vond ik wel echt heel erg leuk. Dat was wel echt... Dat was een goede tijd voor een Hele goede tijd, ja. Met een vaste club mensen, alles mogen doen wat je wil. Dat was... Uh, ja, en dan daarna, s'avonds met z'n allen naar de kroeg. Dat was die, dat, dat moment... Dat zou ik wel willen herbeleven, ja. Dat was, dat was echt een mooie tijd, ja. Omdat je gewoon in een ja, soort... Ja, je zit van negen tot elf op school iedere dag met dezelfde mensen. En je mag doen wat je leuk vindt. Eigenlijk, van ochtends tot elf uur s avonds. Ja, vaak wel, ja. Ja, om, om half elf ging de school volgens mij dicht. En dan vaak, ja, ik, zei, ik had het laatst met iemand erover dat ik zei... Hoe hielden we dat vol? Dan had je ochtends om negen uur balletles en zang... En stem tot een uur of drie. En daarna kwam een, iemand uit het, een spannend iemand uit het vak. Die ging je dan iets leren. Of waarvan je nu denkt: <laughs> wat, wat heeft die me geleerd? Maar. Uh, uh, en dat is dan een hele fijne, veilige, veilige plek. En, uh, en dan ging je s'avonds met z'n allen naar de kroeg. En dan kwam je. Er, misschien toch dat dorp waar ik een beetje uitkwam. Wat ik daar weer herbeleefde. En je mag eindelijk doen wat je leuk vindt. Dat, zo, dat, zo heb ik dat daar ervaren. Ja. Dus, dus, dus die schooltijd zou ik wel willen herbeleven. Ja. ja. Ik heb het vaak meer juist, als nachtmerrie juist. Dat je dan droomt dat je weer terug naar school moet. Nou, ik droom wel één keer in de week over dat ik. Um, uh, het, heb jij dat ook? Dat, je zo zes, dat ik de zesde over moet doen? Dat iemand tegen mij Ja, Er is iets, ja. iets misgegaan ja, bij het ministerie. Dat, ja. en, en je moet verschrikkelijk. Eén jaartje. Die Kom middelbare op. school is toch ook verschrikkelijk? Ja, vond ik wel, ja. Ojojojojo. En wat mensen daar elkaar aandoen. Kom, nog, oh, nog een, ja, een kaartje. Ja, is... um, wat is volgens jou de beste plek om te wonen? Wat krijg je allemaal met plekken? Ja, veel plekken, locatiegebonden vragen vandaag. ja, wat is volgens jou de beste plek om te wonen? Uh, niet onder een waterval. Niet onder een waterval. Uh, ja, ik vind Amsterdam nu wel de beste plek om te wonen. Want daar woon je ook en dat, ja, dat bevalt. Dat bevalt wel, ja. ja je hebt de, de, de, wat inmiddels een cliché is geworden. De toeristen die het, die, die, waarmee het vol stroomt. En dat is een cliché, maar ja, clichés zijn wel waar en niet voor Ja, niet het clichés. is wel waar. Maar op een dag blijven ze weg en dan vindt iedereen het ook vervelend. Is dat zo? Ja, natuurlijk. Nee, ik denk het niet. Toch? Ja, omdat ja. we dan geen geld aan verdienen. Waar je terug in Parijs bleven de toeristen weg door die aanslagen. En dat vonden dus Die ze niet mensen leuk. altijd klagen op de toeristen ja, en toen bleven ze weg. Nou nog veel harder klagen. <laughs> ja, dat is waar. Ik zei dit, dit wilden jullie toch altijd. <laughs> ja, inderdaad. Ja. Mag ik nog een andere ander ja. pakken? Heb je een held? Ja. Dat vind ik leuk. Simon Emstor. Ja, dat zei je net al. Ja. Heb je nog meer helden? Louis C.K. Oh ja. Die vind ik nog wel steeds oud. eigenlijk. Nu hij in afspraak ja. is geraakt. En ja. van de troon gestoten. Ja, en dat vind ik zo ontmaskerd. lastig. Ik weet niet zo goed wat ik daar. Pff. Diezelfde Miga-Wertham had daar een stuk over geschreven laatst. Um, volgens mij zei hij. Maar dat weet ik niet zeker dat dat nog steeds een held van hem was. Um, Juist omdat het over onvermaaktheid ging bij hem. Oh, had hij dat je hebt het gelezen? Of? Ja, ja, zo herinner ik me althans. Dat ja. hij zei van, ja, dit, dit, hier ging het eigenlijk altijd over. Dat hij ja. niet een held was. Dat hij niet perfect ja, was. Nu dat hij niet, niet heilig nee, was. Nee, inderdaad. Dat is, hij, ja, daar had hij het ook over. in. Alsof hij dood is. Maar wij dachten dat hij een grapje maakte toen. Ja, maar dat is dus... Ja, maar dat... Ik denk dat heel veel waar is wat cabaretiers zeggen. In een, bij, heel vaak komen naar mijn voorstelling ook mensen naar me toe die zeggen... Heb je, is dit echt? Dan zeg ik ja. Alleen de... De oorsprong is echt, maar, maar alles wat daarna komt niet. Maar in de kern is het allemaal wel gebeurd, ja. En waar. Dat is ook het mooie van het cabaret: dat je dat kan doen. Dat je ja. je, je eigen duistere plek kan opzoeken. Dat is heel prettig. En dat, ja. dat in plaats van het toe te dekken, juist uitvergroot. Je kan meteen. Uh... Dat mocht dan. Ik had, ik, had, ik, ik had dit jaar een lastige liefdessituatie. Uh, en uh, van Raoul mocht ik dat niet meteen gebruiken. Maar ik kon niet wachten omdat je wil het, dat is het leuke. Je maakt overdag iets mee. En s'avonds kan je dat meteen vertellen. En, dat, en je moet er niet te vroeg mee zijn, want dan wordt het therapeutisch. Maar het is wel lekker om s'avonds. Raoul, die, die dacht van laat eerst maar die gedachten een beetje uitkristalliseren. Ja, want ja, nu meen Het is te vroeg, niet. want anders ga je huilen op het toneel. Inmiddels zitten die grappen er nu in. Omdat het, nu, het is allemaal goed gekomen. En ze luistert nu als het goed is ook. En, uh, dus dat is allemaal goed gekomen. Alleen. Um, uh, je moet niet in huilen uitbarsten nou, op het toneel. Je moet wel enige afstand hebben tot het materiaal. Maar ik, ik, wat ik ook heel vaak doe... is als ik uh, moet stand-upen bijvoorbeeld... dan uh, ga ik eerst praten over wat ik die dag mee heb gemaakt. Want dan kom je goed in het, in je, in, in het nu. En dan ben je bezig met wat je echt bezighoudt. Uh, en dat is heel leuk, want dan kan je gewoon van je afpraten. Uh, ik, ik reed bijvoorbeeld ooit een keer naar een optreden toe... en toen was ik Radio 1 aan het luisteren. En toen was er een heel mooi interview met een uh, cellist... Uh, echt een goed interview. En dat werd onderbroken door uh, voetbaluitslagen. Oh, dat, dat vind ik wel prachtig. Toen ja. Ik dacht, wat is dit? Je, je hoort ook niet de tegen. Je hoort, nooit een, je hoort nooit langs de lijnen dat ze zeggen: We moeten even naar de het, van Jojo Maas staat in het concertgebouw. In het concertgebouw. Nee. Dacht ik, dit is crazy. En dat kon ik meteen, tien minuten later op het toneel, die frustratie uiten. Dat was heel leuk. Omdat dat, dat mag je dan meteen doen. Ja, het is toch een beetje, als je daar staat, luister nou even naar wat ik te zeggen heb. Nu ben ik even aan het woord en dat is heel fijn. Van cabaret. Dat is wel een luxe die je hebt met je vak eigenlijk. Ja. Dat je gewoon alles, alles meteen kan ventileren. Ja. Zullen we nog één laatste ja, vraag doen? Eentje. Niet over plekken hopelijk. Ja, ja, jij trekt die vragen. Waar walg je van? Ah. Whalen. Van, van Whalen. The Voice. Zo goed dat je gewoon een naam noemt. Zo ijdel. Zou hij nu boos? Zijn? Nee, hij weet niet meer. Nee, hij luistert niet. Ik, ik ken Waylon niet. Dat ik ben niet zo of ijdel. Of die... idel, ja, ja, ja. Zo van. komt hij over. Ik, ik hou niet zo van ijdelheid, denk ik. Terwijl ik zelf op mijn toneel sta. Ik weet niet. Ik had het, ik zat er het zit ook een stukje in, in mijn show over hem. Over Waylon. Um, uh, maar dat is gewoon een grapje. Maar uh, dat is die ijdelheid kan ik niet tegen. De, dat programma gaat niet over die mensen die daar staan. Dat is het denk ik. Die mensen staan allemaal te zingen. Wat heel, super kwetsbaar is. Maar het gaat over die mensen die op die draaiende stoelen zitten. Daar, het is alleen maar PR voor die mensen die op die, op die stoelen zitten. Voor de juryleden. Voor de juryleden. Terwijl er iemand super zenuwachtig en angstig zijn... Zijn hart eruit staat te schreeuwen. Dat is ook een marteling eigenlijk. Een maar marteling. Ze doen zelf mee. Ja. Ze doen het zelf. Ja, dat is waar. Ja. De voorstelling uh, die, uh, is uh, in première gegaan. Stante Pede, Pepijn Schoneveld. Dank je wel. Ja, dank je wel dat ik hier was. Dank je Cannon and the Clams uit uh, Oakland, Californië. Ze grijpen terug op uh, muziek uit de jaren 50 en 60... van de vorige eeuw, garage, rock, surfmuziek en uh, allerlei andere duistere krachten. Het vijfde album heet Onion en dit nummer heet Did You Love Me. Eén minuut gemaakt door Jair Stijn en deze heet Het Proces. Pst! keer opnieuw. Waarom wil ik dit? Komt een moment dat ik zeg. Waarom doe ik dit? Zie je wel, ik ben geen kunstenaar. Want eigenlijk is het alleen maar pijn. Nu val ik door de mand. Ja, er stort een beetje zo je halve wereld in. Is het wel geoorloofd dat ik dit maak? Dat is een heel zo zoekproces. En dat, dat is vreselijke is dat het zo moeilijk is om helder te blijven daarin. Ja, tot ik dan op een bepaald moment in mijn atelier kom Ineens en het blij word. Zo puur, zo mooi, zo, dat, dat mocht je gewoon niet aankomen. Wat er gebeurt dan iets magisch misschien. Dat kan je verder niet in... In, woorden te brengen. in woorden omzetten. En dan gaat je hart bonken. En... Ja, ik krijg daar wel echt spontaan kippenvel van. Gewoon in dezelfde trilling zitten, dezelfde vibratie, dezelfde... Nou ja, dan krijg je echt een euforisch gevoel van, wauw. Dat er iets door mij heen op die muur is gekomen. Waar ik wel versteld voor sta dat ik dat heb gedaan. En het gevoel, ik krijg nou weer kippenvel van, van mensen die dan zeggen... Oh, ja, ik doe het er niet voor, voor dat, maar dat is zo... Ik heeft spontaan klappen. Heerlijk? Want ze, ze hoeven niet te klappen en ze doen dat uit zichzelf. Het is totaal met stomheid geslagen. Het proces gemaakt door Jair Stijn. Morgen in Eindhoven de première van een theatermonoloog, Marx... over het werk en leven van Karl Marx, Duits filosoof en een van de grondleggers van het socialisme en communisme. Het is een voorstelling gemaakt door de Vlaamse filosoof en theatermaker Stefan van Brabant... in de filosofenmonologe reeks van het Zuidelijk Toneel. En het is een monoloog, tachtig minuten lang gespeeld... door niemand minder dan acteur Frank Lammers. Frank Lammers, nacht. Goedenacht. Goedenacht. Wat, wat heb jij zelf met uh, Marx eigenlijk? Uh, nou, met Marx aan zich, uh, dat weet ik niet zo goed. Maar met uh, uh, de, de, de kern van zijn ideeën goed, uh, kan ik heel goed leven. Ik, bedoel, ik denk dat, dat in deze tijd het best belangrijk is om toch nog maar eens te kijken... in hoe we dingen meer samen kunnen doen. En hoe we de, de dingen meer kunnen delen dan, dan er op dit moment gebeurt. Zeg maar. Heb je ook in de aanloop naar deze voorstelling meer weer verdiept in zijn werk? Ben je Das Kapitaal gaan herlezen? <lacht> dat gaan herlezen ook. Dat vind ik wel mooi. Uh, nee. Uh, en degene die zegt dat hij Das Kapitaal echt helemaal genezen heeft... bijna iedereen die dat zegt, die liefde, denk ik. Want het is echt een vrij onbegrondelijk uh, geheel. gelukkig uh, had. De regisseur en de schrijver in dit geval natuurlijk ook een hoop van dat werk reeks voor mij verricht. Dat scheelt alweer. Dat scheelt al, want, want dat is ook nou net de bedoeling van deze theaterreeks. Om het, ja. uh, om het werk van grote denkers toegankelijk te maken voor mensen die niet dat kapitaal op een nachtkastje hebben liggen. Precies. Ja, nee, dat is zeker. En zoals uh, vrij letterlijk in de voorstelling wordt gezegd, uh, uh, Mars komt terug als een soort uh, levend lijk, zeg maar... Om, om zijn ideeën te presenteren zoals hij ze bedoeld heeft en niet waar ze op zijn uitgedraaid. Uh, zodat we nu kunnen kijken of we daar nog iets mee kunnen. En dat, dat vind ik wel buitengewoon interessant. Uh, niet alleen van Marx, maar van die hele reeks... Om te kijken van wat je, wat je nu nog kunt met die denkers. die dat, die dat nou ja, in het geval van Marx, 200 jaar geleden, maar, of maar 150 natuurlijk... En in het geval van Socrates, bijvoorbeeld, nog veel langer geleden. Maar, maar die hebben allemaal aan uitgevonden. die, die hebben we toch steeds weer vergeten te gebruiken. Maar... Het wonderlijke aan Marx is dat hij, dat hij gedachten heeft nagelaten. die actueel zijn en die, die nog steeds <huch> uh, scherp lijken. Maar tegelijk is het ook een soort religie geworden. waardoor een hoop dingen een flink te soep in zijn gedraaid. Het heeft in de praktijk nou niet echt gewerkt. Uh, nee, maar nou, dat is met de meeste uh, boeken en ideeën... of je ja, naar de Bijbel of de Koran of uh, dat kapitaal uh, uh, neemt... om die maar eens even over één kant te scheren. Het uh, verkeerde dus, ideeën in de verkeerde handen pakken bijna altijd op de verkeerde manier uit. Dat wil niet zeggen dat die ideeën niet deugen of dat daar geen goede dingen in zitten. En uh, uh, het fascinerende is ook wel dat hij echt wel als een soort ziener uh, toestanden heeft voorspeld... waar we nu middenin zitten... Concentratie van het kapitaal. en dat multinationals groter worden. dan de landen waarin ze bezig zijn. ja, dat is natuurlijk. toch wel uh, best knap. als je dat in de 19e eeuw kunt voorspellen. Zeg maar. Ja, Occupy. dat uh, zag hij eigenlijk al 150 jaar geleden aankomen. Uh, ik denk serieus. ik heb er ook nog over nagedacht. of we niet een teentje op dat toneel moeten, hadden moeten gooien. maar dat als hij nu geleefd had. hij had een vrij tragisch leven gehad. Hij, hij moest altijd op de vlucht. Uh, had nooit geld. Niks. Ik denk dat hij keihard in de Occupy-beweging had gezeten. Klopt. Wat betreft jouw eigen marxisme, is het, kan ik je niet zo goed plaatsen? Dat weet ik het eigenlijk niet. Want ik, ik weet dat je je wel eens solidair hebt verklaard met allerlei bewegingen en wel eens hebt meegelopen in demonstraties. Ja. Maar, maar tegelijk ken ik je ook van de reclame. Ja, maar het hangt er niet uit. Uh, uh, ook uh, daarin uh, zegt Marx van ja, uh, luister, het gaat er niet om dat niemand bezitten of dat je niks mag hebben. Uh, het ging hem om de, om de productiemiddelen en om de grondstoffen. Uh, het wil niet zeggen dat je niks mag verdienen. En uh, Daar ben ik, ook, ben ik zelf ook helemaal niet uh, tegen. Nee, ik ook niet wat hoor. Je uiteindelijk, nee. Wat je er uiteindelijk mee doet. Kijk, ik ga er niet op zitten. Ik probeer dat zoveel mogelijk te delen. Met de mensen die ik heb en de mensen daaromheen, en met de mensen van wie ik denk dat, ik, dat, dat het nodig is. Ehm... Nee. Um, dus ja, ik, ik probeer wel uh, zo genereus mogelijk te leven, ja. Het is een monoloog van 80 minuten. Het lijkt, mm -hmm. lijkt me tamelijk intensief om dat te spelen. Helemaal in je eentje zo'n voorstelling dragen. Ja, het is eigenlijk natuurlijk gekker werk. Want uh, eerst moet je gewoon een boek uit je hoofd leren eigenlijk. Wat een soort uh, debiele activiteit is. Het zit alleen in een hok. In mijn geval zonder raam maar door te stampen tot je dat boek uit je hoofd kent. Vervolgens ga je in je eentje op de neus, je moet er in je eentje naartoe, in je eentje weer terug. Eigenlijk is het een hele rare uh, hobby, zeg maar. maar het, het wordt ongetwijfeld een mooie voorstelling. Ik ben nou, heel ja, benieuwd. Kijk, heel belangrijk om, om dat gedachtegoed nu uh, uh, nog eens onder de loep te leggen, om dat nu mede te delen. De tijd waarin we nu leven, maar in, zoals letterlijk in de, in de voorstelling ook wordt gezet, uh, politiek aan de man wordt gebracht als een type tandpasta. En uh, dat is natuurlijk zo. We hebben geen bezielde leiders, nee, we hebben, we hebben mensen in, in dienst van de economie. En uh, ik denk niet dat dat een heel goed idee is. Ik denk ook dat we daar iets aan moeten doen. Misschien dat uh, Marx uh, afgestoft kan worden. Dat is kapitaal. Frank Lammers, dankjewel en de voorstelling die heet uh, Marx vanaf morgen ja. te zien. Kom je ook, Pieter? Ja, maar later op de tour kom ik. Oh ja, dat is goed. Zie je dan. Dan zie ik je dan. Oké, okay, dankjewel. Hoi. Bye. Light Bears Wax een project van de Britse DJ en producer George Evelyn. Al bijna 30 jaar brengt hij onder die naam muziek uit. Shape the Future is het nieuwste werk. En daarop staat ook deze samenwerking met de Australische zanger Jordan Rockey. typical. What do you think? Eén ster. Twee sterren. Nee, ik vond het echt maar één ster. Helemaal niks. Eén ster. Echt niet? Vier sterren. Nee, joh. Vijf. Twee sterren. De rubriek Geoordeel Zelf. De film die de grote favoriet is bij de Oscars. Zelden een film gezien die zoveel lof en zoveel enthousiasme losmaakte... als Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Al een paar weken te zien in de bioscoop... van de Ierse regisseur en scenarist Martin McDonough. Een film gaat over een vrouw, gespeeld door Frances McDormand... die niet kan verkroppen dat de moord op haar dochter nog steeds niet is opgelost. Een film over burgerlijke woede en over een lokale gemeenschap. Wat vonden de gewone filmliefhebbers ervan? Karen Al. Hoi. Uh, hoi. <laughs> Laten we eens beginnen met, met de film. Waar gaat die ja. film over? Mildred Hayes woont in Ebbing, Missouri. En zij is uh, boos. Wat is het voor stadje? Ja. Uh, Ebbing is een fictief stadje. Uh, maar in de niet-fictieve staat Missouri. Dat is natuurlijk een beetje een... Uh, white trash-achtige Amerikaanse plattelandsomgeving. En uh, Mildred Hayes is een uh, vrouw die, die daar woont... en uh, heel duidelijk verdriet heeft. En uh, op zoek is naar uh, iets om dat verdriet vorm te geven. Uh, haar dochter is dus zeven maanden daarvoor vermoord... En um, ze is ongelooflijk gefrustreerd dat de politie eigenlijk niks doet. En de politie is, mm, nou, je kan wel zeggen, behoorlijk racistisch. Uh, de economische omstandigheden in die omgeving zijn ook niet echt rooskleurig. Dus het is een beetje een, een, een, een arme boeren, boerengemeenschap. En uh, zij loopt met die frustraties rond omdat ze vindt dat de politie eigenlijk niks doet. En uh, ze besluit dan een daad te stellen, namelijk... Ja drie billboard's die al lang onbedut zijn uh, te huren en daar grote teksten op te zetten. hoe kan het, chef Willoughby, dat het nog steeds niet is uh, opgelost, commissaris Willoughby? we gaan even luisteren naar een, een deel van de trailer om in de sfeer te komen. zo, Mildred Hayes, why did you put up these billboards? My daughter Angela was murdered seven months ago. It seems to me the police department is too busy torturing black folks to solve actual crime. Dixon, I'm in the middle of my goddamn Easter dinner. Sorry, kids. I know, Chief, but I think we got kind of a problem. Sun, sun oh, on a good. Time. I'd do anything to catch your daughter's killer. I don't think those billboards is very fair. time it took you to get out here whining like a bitch, Willoughby, some other poor girls probably out there being butchered right now. This reporter, for one, hopes this finally puts an end to the strange saga of the three billboards outside... This doesn't put an end wizard. to shit, you fucking retard. This is just a fucking start. Why don't you put that on your Good Morning Missouri fucking wake up broadcast bitch? Ja, geweldige film, mooie acteerwerk, uh, terecht veel lof gekregen. We gaan uh, luisteren naar wat uh, Francis McDormand over haar uh, prachtige rol zelf heeft gezegd. I think we all knew that it was uh, in at its fundamental core a story about grief and, uh, and trauma. En veel dingen uit dat ervaring. En soms is het grappig. Ze is gewoon een moeder die haar kind verloopt. Een parent die haar kind verloopt. Het gaat over gender. Dat soort grieft... is... iets wat we allemaal... als mensen... begrijpen. Zij speelt een harde vrouw. Een, een wat, uh, wat, wat grofmazige vrouw. Maar wel opgevreten zichtbaar... door door groot verdriet, groot gespeeld. Nou, het mooie is eigenlijk dat dat verdriet uh, naar binnen geslagen is. Dus het is niet een, een vrouw uh, vol agressie en boosheid... in eerste instantie, moet ik erbij zeggen. Uh, maar dat gezicht van Frances McDormand, daar zit heel veel achter. Ze speelt het eigenlijk heel erg klein... En wat zij ze zelf ook zegt uh, tijdens die persconferentie. Um, uh, veel mensen vinden het een wraakfilm. Dus een moeder wil wraak nemen. Uh, maar volgens haar zeggen is het veel meer een film over rouw. En over um, uh, gerechtigheid. Ze zoekt eigenlijk echt gerechtigheid. En dat zit hem dus in die hele ingehouden emoties. En dat speelt ze prachtig, vind ik. Ze vertelt daar iets over, hè? over de, de radicalisering van haar personage. I don't do a lot of research, but one of the things that uh, was revealed to me in talking to people is that w the simple fact that, not so simple, but the, the very complicated fact that when you lose a spouse, you're a widow or a widower. When you lose your parents, you're an orphan. When you lose a child, there's no word. There's no word in the English language for that position, that, that that place that you're left and we talked a lot about just technically from mildred at least that there was uh angela's death then seven months of uh, paralysis and then she became radicalized she chose when she saw made the decision to rent those billboards she had her son shave the back of her head she put on the the jumpsuit and then she was willing to go the distance knowing that there was going to be collateral damage most importantly Robbie, her son but that the only way that she could survive was by action and not paralysis al dus uh, de hoofdrolspeler over deze rol nou heel veel lof voor de film uh, Golden Globes, de Oscars die komen er nog aan uh, vijf sterren in de meeste kranten toch is het, het, het een merkwaardige film want het is een mengeling van allerlei genres het, het is een een, een, een film niet over wraak. Het is niet echt een actuele film... al zitten er heel veel actuele thema's in. Het is een, een komische film... maar het is niet komisch bedoeld. En die, die vermenging van genres... die heeft ook kwaad bloed gezet hier en daar. De New York Times zeer kritisch over de film... in een ingezonden stuk afgelopen week... van Wesley Morris. En die zei eigenlijk... ja, het, het, het lijkt heel veel betekenis te hebben. Het lijkt over het Trump-tijdperk te gaan. Het lijkt over racisme te gaan... Maar eigenlijk wordt dat allemaal maar aangeraakt... en gaat die film daar helemaal niet over... en zegt die film daar ook helemaal niets over. Uiteindelijk blijkt, blijkt het toch gewoon een vermakelijke film te zijn. Ja, ik denk dat dat in, in principe ook de intentie is. Wat me opviel aan dat stuk was dat de, de, de schrijver... Uh, heel veel bezwaar had dat een buitenstaander... het is een Ierse regisseur... Hoe die eigenlijk, uh, dat hij het lef had om, om de Amerikaanse samenleving zo neer te zetten. Dus wel alles aanraken, maar daar vervolgens niet echt iets over zeggen. Uh, je kan je afvragen of dat de intentie is geweest van de regisseur. Dat lijkt me helemaal niet. Het is wat mij betreft echt een, een, een black comedy. En uh, je wordt eigenlijk voortdurend op het verkeerde been gezet. Dus je gaat mee met iets. Je maakt je een voorstelling van hoe iemand is... En vervolgens blijkt iemand toch weer heel anders te zijn. En zo gaat het de hele tijd. Uh, waardoor je niet echt grip erop krijgt. Nee, dat stuk ontbeerde ook wel elk gevoel voor humor. Heel erg. Ik heel denk erg. dat je dat wel nodig hebt om deze film te kunnen waarderen. Ja, heel erg. Nou ja, dat, dat, dat vind ik ook het mooie van deze film. Het, het, het scheert ook langs uh, allerlei kritische noten. Uh, maar het wordt op een luchtige manier gebracht. Daar kan je bezwaren tegen hebben. Dat is ook met zeg maar, een, een, een grote bijrol van Sam Rockwell... Die speelt de uh, racistische politieagent. Uh, waar de woede van, van Mildred Hayes zich op een gegeven moment ook op richt. En er uh, vindt op een gegeven moment toch wel een uh, karakterverandering plaats in dat personage. Je kunt je afvragen of dat geloofwaardig is. Maar mij stoorde dat eerlijk gezegd niet. Het blijft natuurlijk ook een, een, een film. Ik bedoel, het is gewoon een, een film die misschien niet als opinieartikel gelezen moet worden. Lijkt me. Maar goed, wat vond de luisteraar? Want uh, er is natuurlijk een oproep geweest aan iedereen om... Uh, om meningen en inzichten te spuien. Ik ben benieuwd wat jij allemaal hebt gevonden. Ja, de 18-jarige manna Duk die liet ons weten... Uh, dat ze het een indrukwekkende, verrassende en bijzondere film vond... met onverwachte twisten en heftige emoties... die je helemaal in het verhaal zuigen. Ze had wel een paar puntjes van kritiek... dat ze sommige scènes niet per se nodig vond voor het verhaal. En uh, ze vond het einde... daar heeft ze een haat-liefde-verhouding mee... Daar hadden ze wat haar betreft meer uit kunnen halen. Maar uh, ze vindt het verder een unieke en rauwe film... die uh, inslaat als een bom. Eva Torop, heel hard gelachen, heel hard gehuild. Genoten van het vakmanschap, dat gebeurt niet vaak allemaal tegelijk bij een film. Free Billboards kreeg het allemaal voor elkaar. Een film met complete en diverse personages. Zelden zoiets gezien, ik zou naar deze mensen kunnen kijken. Ook als er geen plot is. Ja, en Dirk Stemvers die schrijft... Martin McDonough weet grote thema's terug te brengen... tot intrigerende, begrijpelijke en tijdloze personages. Prachtig gespeeld door alle acteurs. Een film die zowel heel belangrijk en actueel als erg menselijk voelt. Fenomenaal. Als deze film geen Oscars wint, in ieder geval voor Frances McDormand... weet ik het ook niet meer. Tristan Hordenborg, de film kijkt weg als een komedie, maar door de zwarte schaduw die eroverheen ligt, weet je mondhoeken van tijd tot tijd niet welke kansen op moeten. Werkelijk, iedere emotie komt voorbij bij het kijken van deze zevenvoudig Oscar genomineerde viervoudige Golden Globe klapper. Beetje maatschappij kritisch, maar vooral recht voor de raap, een rauwe powerfrau en drie joekelposters tegen de rest, fuck em'. Nou, 4 maart de Oscars, dus uh, dan zal blijken hoe die uh, ja. in de prijzen valt. Nou, 7 nominaties, uh, dus dat is niet gering. En uh, nou, ik denk dat er wel een paar aan zitten te komen. Ook uh, lof voor de, voor de muziek van de film, want, want dat uh, voegt heel veel toe. En dat is ook een van de nominaties trouwens. En we gaan luisteren naar een uh, nummer dat gebruikt is in deze film. En dat is van uh, Townsend Zandt, The Buckskin Stallion Blues. Karen Al, dank Alsjeblieft. singing tongues of silver Heard her cry on a summer storm I loved her but she did not know it And I don't think about her anymore Now she's gone and I can't believe it So I don't think about her anymore Three and four were seven only, where would that leave one and two? If love can be and still be lonely, where does that leave me and you? Time there was and time there will be, where does that leave me? If I had a buckskin stallion, I'd tame him down and ride away. If I had a flying schooner, I'd sail into the light of day. If I had your love forever, sail into the light of day. Pretty songs and pretty. Faces that I've never seen Pretty songs and pretty faces Tell me what their laughter means Some look like they'll cry forever Tell me what their laughter means If I had a buckskin stallion Take me down and ride away. If I had a flying schooner to the light of day If I had your love forever sail into the light of day. Met the stallion blues Morgen dan is Maarten Heijmans, de acteur, hier te gast... vanwege een reprise van de voorstelling Ibsen Huis. En ik wens u nu nog een hele goede nacht. Zometeen kunt u luisteren naar de EO. Tot morgen. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.